Ja. ja, we hebben een grot vol. En dan nog Sandy Harris, onze ornitoloog. Oh ja, die, uh, die Sandy Harris. Is dat je vriend? Sandy, nou nee hoor. Nou, het is een lieverd, maar hij is op zijn minst zestig. Oh, dus jij hebt geen vaste vriend? Nee. Wat doe je in je vrijheid? Hè? Dan werk ik ook.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 Ik weet dat u vanavond pas weer in dienst komt, maar er is niemand anders beschikbaar. Ze zijn allemaal op zoek naar uw ziekenhuispatiënt. Uh, Risco. is die nog steeds niet gevonden? Nee. Ik vraag mm. me af of die ooit gevonden zal worden. Kijk maar eens naar buiten, inspecteur. Het mm. lijkt hier Siberië wel. Oké, okay, Plammer, we zijn over tien minuten bij je. Huh? Zondagmorgen, zes uur. Ijzig koud en een sneeuwstorm. Ik wil wedden dat Nuttel dit absoluut niet wil missen. Hey.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 En dat vertel je me nu pas? Nou, ja. Oh, had een belangrijke zaken aan je hoofd. Ja, wat voor auto was dat? Oude grijze Jack, hoor. Kentekennummer? Heb ik niet. Heb ik niet, goed. Als we terug zijn in het bureau, dan maak je hier een volledig rapport over. Ja. Uh, Bishop, mocht er iemand naar ons vragen, we zijn in het computercentrum. Ja. Oké, okay, is het bestuur? Bishop, je dit? Kom binnen, heer. Man. Ga zitten. Dank u. U bent precies op tijd, daar hou ik van.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 Zeg hem meteen dat hij het zaakje alleen moet zien te kleiden. Eh, ja, ja. Eh, kaarten. Eh, wat? Nee, wacht even, ik schrijf het op. Je hebt misschien een pen voor mij in die van. Een pen, ja, zeker, alsjeblieft. Ja, dat brak. Ja, ik ben er weer. Ja. Eh, schedel. Niet veroorzaakt door. val. Ja. Hm. Bot voorwerp. Waarschijnlijk. gummie. Dan is het dus moord. Uh, goed, Bishop, vanaf dit moment is het jouw zaak, jongen. Ja, jij alleen. Uh, laat je die oude Jaguar nog natrekken. Goed, tot ziens. Jachta. Oh, ik ben bang dat ik op de achterkant van een van uw computer uitdraai, of je er schrijft niet van. <laughs> oh, dat maakt niet aan. Nee, nee. Waar ging dit over? Uh, doodsoorzaak bij die Garwood. Klap met een gummiknuppel op achterhoofd.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 ...doet u de gordijnen even dichter, door je Zal ik daar gaan zitten? Ja, als u wilt. Kom hier met u dan. En het licht uit als je wil. Oh, oh. Ja. Hm. Zo. Nou, ik ben benieuwd. Hm. Allereerst... ...hebben we een vergroting gemaakt van dit deel van de foto. Dat staat nu op het scherm. Ja...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 Arthur Ferris, Cor Witsche. Een dominee, Jaap Meijleveld. Rechercheur Bishop, Hans Pauwels. Een dokter, Ab Abspoel. En Farnum, Jérôme Rehuis. Technische realisatie, Léon Dubois en Ton Prudon. De regie had, Hero Muller.